Uur. Dit is het NOS Journaal met Jeroen Tjepkema. De Belastingdienst ontvangt sinds de uitbraak van de coronacrisis veel meer meldingen van poging tot phishing, waarbij de oplichter zich voordoet als de Belastingdienst. Normaal zijn er 2000 meldingen per week, dat liep de afgelopen maanden op tot 12.000 per week. De Belastingdienst probeert zoveel mogelijk frauduleuze domeinnamen te blokkeren, maar zegt dat er telkens nieuwe voor in de plaats komen. Bij phishing proberen oplichters mensen geld afhandig te maken, bijvoorbeeld door hun voor te houden dat ze een belastingsschuld moeten betalen. Op meerdere plekken in Amerika zijn standbeelden van hun sokkel gehaald. In Richmond, in Virginia, werd een beeld van Jefferson Davis, een voormalig president van de zuidelijke Verenigde Staten, vernield en in een andere stad, in dezelfde staat, werden vier beelden omvergetrokken door demonstranten. Ook is weer een standbeeld van ontdekkingsreiziger Columbus neergehaald. Dit keer in de buurt van Minneapolis. Activisten vinden dat de reizen van de Italiaanse ontdekker van Amerika... hebben geleid tot kolonisatie en genocide. Kermisexploitanten demonstreren vandaag op het Malieveld in Den Haag. Ze willen weer aan het werk en zeggen dat het ook veilig kan. Het plan was om met 150 kermisattracties naar het Malieveld te gaan... maar van de gemeente Den Haag mogen dat er maar 10 zijn... omdat er te weinig ruimte is. De zware voertuigen mogen alleen op het verharde deel van het terrein komen... en niet op het gras. Kermisexploitanten zeggen tegen de NOS... dat ze zich niet aan deze regel gaan houden. De Nederlands-Britse maaltijdbezorger Just Eat Takeaway... heeft een grote slag geslagen in de Verenigde Staten. Het moederbedrijf van thuisbezorgd.nl neemt de Amerikaanse branchegenoot Grubhub over... Just Eat, Just Eat Takeaway betaalt de aankoop ter waarde van 7,3 miljard dollar geheel in aandelen. Volgens topman Jitse Groen van Just Eat Takeaway ontstaat door de overname de grootste maaltijdbezorger ter wereld buiten China. Het weer bewolkt met vooral in het noorden af en toe regen bij 18 tot 22 graden. Later op de meest dag, dag wordt het me, op de meeste plaatsen droog. Morgen flink warmer met 24 tot ruim 28 graden. Dit was het NOS Journaal.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 met nu opstand pakken voor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 Kiss you than an addiction